Door Almeegens met het NOS-journaal. Oude benzine- en dieselauto's mogen definitief worden geweerd uit het centrum van Rotterdam. De gemeente had een milieuzone ingevoerd, maar de rechter verbood die. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter... zegt nu dat de gemeente toch mag handhaven. De milieuzone geldt voor benzineauto's van voor 1 juli 1992... en voor dieselauto's van voor 2001. Vooral eigenaren van oude benzineauto's... hebben zich lang tegen invoering van de milieuzone in Rotterdam verzet. Bellen vanuit Nederland naar andere landen in de Europese Unie wordt goedkoper. Er komt een maximumtarief op de extra kosten die telecomproviders mogen rekenen. Dat hebben eu lidstaten de Europese Commissie en het Europees Parlement afgesproken in een voorlopig akkoord. Het maximumtarief wordt 19 cent per minuut en gaat vanaf het voorjaar van 2019 in. Ook is afgesproken dat landen alle vaste telecomnetwerken kunnen dwingen om hun netwerk open te stellen voor concurrenten. In Turkije is tien jaar gevangenisstraf geëist... tegen een zanger die rapte over wiet. Volgens de Turkse autoriteiten moedigt hij drugsgebruik aan. Rapper Ezel werd vorige maand gearresteerd in Istanbul. De openbare aanklager voert als bewijs onder meer een foto aan... waarop hij is te zien met een cannabisplant. In Nederland is Ezel populair onder Turkse en Marokkaanse jongeren. In april trad hij nog op in Tivoli-Vredenburg. Amnesty International roept op tot zijn vrijlating... En ook is er een online petitie die inmiddels ruim 125.000 keer is ondertekend. In de Duitse deelstaat Baden-Württemberg is een regionale trein gebotst op een kudde schapen. Zo'n 150 dieren waren door nog onbekende oorzaak ontsnapt. Daardoor liepen tientallen schapen op het spoor. Volgens de politie zijn daarbij zeker 45 dieren omgekomen. De botsing was in de buurt van de plaats Constans. In de trein zaten machinisten en vier passagiers, die bleven ongedeerd.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Mooi weer buiten. Uh, het stralend zonnetje, heerlijk temperatuurtje. En het is woensdag, en het is cultuurdag, en het is Zandvoort luncht. Met, uh, ja, nou ja, vandaag een iets lichter stemgeluid dan u normaal gesproken gelend bent. Nou, dat kunnen we wel veranderen, hoor. Ik, <laughs> ik heb de hele week geoefend. <laughs> Sorry, het is nog niet zwaar genoeg. Als je hem wil imiteren, moet je nog een octaaf in de beneden. Oh, en ik heb dan wel een baard gehaald bij Jan dan. Ook nog. Ja, die hangt nou om mijn nek. Ik denk dat heb ik mijn baart in de keel. Dat is wat zwaarder. Hè? Dan lijkt het bij je. Ja. Maar goed, we hebben wel cultuur, zelfs vanuit New York. <laughs> veel, veel cultuur vanuit Broadway. Ja, we gaan nu uh, op, op de hoogte brengen van de culturele agenda van Broadway. Als je daar <laughs> nog heen wil, dat kan natuurlijk. Je moet je even een stukje fietsen. Maar dat maakt niet uit. Of, uh... of een kano huren. Kano huren kan ook. Ja. Ja, Ron is lekker op vakantie. Die zit in New York, dames en heren. En ik heb al mooie foto's gezien. Hij is zelfs bij het uh, herdenkingsmonument van uh, de herdenkingsplek van John Lennon geweest. Nou, dat had ik hem geadviseerd. Uh, ja, dan? dat is waar, hè. Strawberry yep. Fields. Strawberry Fields, ja. ja, ja, had ja leuk. Ik had het hem geadviseerd. Ik zeg, daar moet je wel even gaan kijken natuurlijk. Ja, ja. Oh, goede tip, zegt hij. Ja, ja. Oh, dankjewel. Wat en dan ik hij denk, is er geweest. Ik heb een foto gezien. Weet je wat ik nou denk met Ron? Nou... Want, want uh, ik, ik denk, hij is nou op vakantie en dan is hij binnenkort weer terug. Maar ik denk dat we dan weer twee weken niet op hem hoeven te rekenen. Wat hij die, wat, wat die allemaal onderneemt op die vakantie, waar hij allemaal op afgaat. Ik denk ja, dat lucht, hij toch? back up is als hij terugkomt. Ja. Ja en toch, die ja. kan niet meer. Nee, die die, kan die, niet die, die, die meer. loopt met zijn tong op zijn schoenen. Ja, dat wordt en de, niks. Die fiets kan je, niet vergeten. En, en dan heb je nog een, een jetlag van hier tot morgen. Oh, ook nog. Ook ook nog, nog. Ook nog ja. Ja, nou, dan is een man met een ijzeren conditie. Hè, Ongelooflijk, ja. ja. ja. Maar uh, wat wou ik verder nog zeggen? Ja, ik weet het niet. Weet jij hoe de Broadway vroeger heette uh, Ja, dat heb ik gelezen. ja Mag ja? ik het zeggen? Ja, mag ik het zeggen. Uh, uh, de Breeweg. Nee, Breestraat. Oh, Breestraat. Ja. Oh, nou, bijna goed. En weet je dat er vlakbij New York... Dat heb ik ook was gezet. Weet je dat er vlakbij New York een plaatsje in Beverwijk ligt? Nee, dat wist ik niet. Ja, dat heet tegenwoordig Albany. Oh. Ja, dat heet tegenwoordig Albany. Maar dat was vroeger Beverwijk. Oké. Okay. Ja. En, uh, nou ja, uh, hoe heet het? Uh, uh, de, ja. die, die, uh, die Beursstraat, hoe heet die... Uh, God, dan ben ik wel uw naam kwijt. Uh, uh, Wall Street. Wall Street. Ja, dan was, ik, eh, altijd dan uh, dingen, Tensie zien hè? Ja, maar dat ja. was vroeger de Waalstraat. <grijg> oh, echt? Ja. Ja, maar dat schijnt met, met een heleboel van die ja. straten te zijn, hè? Dat het origineel uh, Brooklyn, Hollandse Brooklyn, straat waren. Brooklyn was Breukelen. Ja, ja. En, en Harlem, hè? En Harlem natuurlijk? Ja, ja, ja. Maar dat komt natuurlijk omdat wij gewoon, Nederlanders, de eerste waren die daar uh, voet aan wal zetten. Hè. Ja. Naast, naast, Peter uh, ja, Peter Stuyvesant. Ja, Peter Stuyvesant. Hij heeft het verkocht voor een gulden, die gek. Wat een lul, hè? Ja, oh, oh, sorry. Oh, oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh, oh. oh kijk, dat, dat zou Ron nou nooit gebeuren, hè? Nee. Oh, wat een vlaag, het Oh. Zo nou, we zijn er weer hoor. Goedemiddag, luisteraars. We nee. Hebben we nog niet gezegd, uh, nee, Ruud. We nee, hebben zo, nog niks tegen met, onze luisteraars gezegd. Ik zit hem maar te kletsen. Godsamme. Hey, um, nou goed, ja. we hebben weinig artiesten in het licht. Niet zoveel vandaag. Weer niet? Nee. Het is, nee, het is magere een magere tijd, hè? Het he? is een magere tijd. Ja. Gisteren helemaal niemand. En uh, vandaag is er nog drie geloof ik. Maar uh, we gaan beginnen. Zullen we het maar doen? Wel, Ja? Ja. Ja. Want jij gaat straks, jij gaat straks allemaal de, de cultuur doen en zo. Ja. Je weet ja. wel dat je dan overal ook op de fiets heen moet, hè? Uh, dat, nou, ik, ik ben op de step gegaan. Is dat erg? Merken de mensen dat, dat ik op de step ben geweest? Uh, denk ik niet. Nee, toch? Nee, ik was ook, uiteindelijk zat ik met mijn step in Purmerend. Ik weet ook niet hoe dat kwam. Oh? Ja. Wat raar. Ja, ben ik ben aan een vrachtwagen de blijven hangen. Op de step? Ja, precies. Ja. En ineens is mijn wachtlijst le leeg. Nee! Moet ik wat opzetten, gauw? Heb je wat? Ja, tuurlijk. Anders zing ik wel een liedje hoor. Ik weet niet of dat een goed plan is, maar. <coughs> Artiest in het, in het licht. licht. Jerry U.S. Bands. Noodhoor. Zo heet het nummer. Ja, zo'n zo naam die, heb je dan. Dat lees je dan dat hij vandaag geboren is. Nou ja, oké. Okay. Dan denk je bij jezelf: wie is die man, joh? Heeft hij heeft hits gehad? Ja, hij heeft wel een aantal hits gehad. Uh, Gary Jewes Bonds. Zo is een artiestenaam. Maar hij werd geboren als Gary Levon Anderson. En dat gebeurde op 6 juni 1939. Amerikaanse rhythm en uh, blues en rock and roll zanger. En eh, begin van de jaren 60 kende Gary U.S. Bonds hits... met onder andere, daar komen ze... New Orleans, Quarter to Three... Uh, school is Out, Dear Lady, Twist and Twist... Uh, twist and Twist, Senora... en uh, in de jaren 80 kende Bonds carrière een herstart... met de albums, uh, albums Dedication en One The Line... en de samenwerking met Bruce Springsteen... Steven Van Zandt en de E-Street Band. Nou, dat was net ook wel zeer duidelijk te horen, dacht ik zo. Het leek erg op de heer Springsteen, Als ik eerlijk ben. En zijn achtste studio-album Let Em Talk dateert van 2009. Nou, het nummer wat u net hoorde, dat heette Out of Work. En dat was onomstotelijk opgenomen met de heren van de E-Street Band. Want uh, je zou als Broek Springsteen het gezongen zou hebben, zou ik het ook geloofd hebben. Nee, He? jij niet? Ja, een beetje wel, ja. Ja, dat ja, leek ja. erg. Ja, ja daar het. heb jij helemaal gelijk Ja, want ik dacht eerst dat het Bruce Springsteen was. Maar het <laughs> was Gary U.S. Bonds. En uh, we gaan naar de 3-in-1. En er is dus een stevige vandaag. Met kleine gezichtjes. Ja, een verstevige 3-in-1 met kleine gezichtjes. Hoe vind je die? De small faces. Kijk! Ja! Yeah. Nou, drie in, in, in, in, in. Ga, ga je door voor de coolkast? Ik wel. Three in Amy Over bridge of sights To rest my eyes in shades of green Under dreaming skies To Ichikoo Park, that's where I've been What did you do there? Yeah.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 They yeah. all come out to groove about, lies nice and have fun and I tell you what I'll do. What, what will you I'll do? I'd you like do. to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why cool? go to learn the words of who? What do we do there? We'll touch the sky We'll the that she is there I'll tell you why It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful I feel be inclined to blow my mind Get I'll feed the ducks with a bum They all come out To groove about Nice and hard for the sun It's all, It's all too Beautiful It's all too Beautiful It's all too Beautiful Ha! It's all too Beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. in 80 million. is niet anders, maar bij dit nummer kan je gewoon kan je niet stil blijven zitten. Ik vind het nog steeds een van de allerbeste rockzongs die er is. Van, en zeker van de Small Faces. Het is, uh, het is mijn uh, favoriete nummer uh, van dit bandje. En het bandje dat begon uh, nou, al vanwege de e jaren op een gegeven moment. Ze hadden uh, al een paar plaatjes gemaakt die geen hits werden. En toen kwam op een gegeven moment uh, de sterbezetting tot stand. En uh, die bestond uit Steve Marriott natuurlijk, de zanger. Dan uh, Ronnie Lane... Kenny Jones en Ian McLagan. Dat was de hitformatie. Daarvoor hadden ze een andere toetsenist. Maar die verlieten bent omdat ze geen hits hadden. De singles flopten. En toen, uh, ja, toen gebeurde het eigenlijk. Eerste, hits, uh, eerste hit, Dus what you gonna do about it. Shalalalali kwam. En uh, toen kwam natuurlijk eigenlijk zo'n beetje het hoogtepunt. Ichiko Park. En uh, nou ja. Daarna nog uh, Tin Soldier. En uh, here comes the nice lazy Sunday afternoon. De uh, Universal, ook nog zo'n leuk liedje van ze. Nou ja, kortom, het was moeilijk kiezen. En ik heb dus gekozen van Here Comes the Nice. Uh, als eerste, dan de tweede natuurlijk, Ichiko Park. En als laatste, ja, dat ultieme nummer wat ik gewoon zelf. En Dolly ook trouwens, want we zaten allebei te swingen hier in die Dat is niet te geloven, We zaten echt de headbanger. Ja, ik heb ook pijn in mijn knar, joh. Ja, en het nummer, dat, nou, dat was gewoon, dus uh, Tin Soldier. Nou, helemaal geweldig. Heerlijk om dat weer eens even als 3-in-1 uh, terug te horen. En, nou ja. Ik kijk even naar de klok. Ik kan nog net mooi één artiest in het licht doen... voordat wij naar het eh, regio van van 1 gaan. En straks komt ook de cultuur aan bod, Natuurlijk gepresenteerd door uh, Dolly. En uh, oh ja, ik moet nog even iets vinden om uh, Ronne even te laten horen straks. Ja, dan moet ik nog even wat op, op vreubelen hier uh, in de toestand. Ik, uh, ja, lukt wel, maar moet ik even freubelen zoals dat heet. Oké, okay, nou he, we gaan naar een artiest in het licht. Oh, artiest in het licht. Hm. Uh, nou, artiest in het licht zei ik toch? Ja? Zij ik dat? Ja, maar ja. Oh. Heb je er geen één meer dan? Jawel. Oh. Komt ie? Nou, laat maar horen. Artiest in het licht. Vrijgezel, nou dan wist ik het wel. Dan sloegen alle stoppen bij me door. Ik ging er gauw van door. Ik nam meteen de benen en liep de boel de boel. En reken maar, dat gaf me best een goed gevoel. Soms hoorde ik samen. voor mij komen Of schoon Was ik maar Een rijke vrijgezel Nou, dan wist ik het wel Dan liet ik Alles echt voor wat het was En dan begon Het pas Ik sloeg dan alle feesten Op een of andere stek Zo'n leventje lijkt mij Toch echt nog niet zo maar wat ik ook probeer Ik leer het toch niet meer Dat roodstaan blijft de ziekte elke keer Van geld heb je niet zo veel bestand hè? Maar jij ja, en andere dingen ben je bij heel goed Was ik maar een rijke vrijgezel Nou dan wist ik het wel Dan ging ik nachtenlang flink uit mijn bol en niets was mij te dol Met mij ga je nooit uit En niemand zal me zeggen Hou jij eens je fatsoen Ik kon dan alles maken En ook alles doen Maar ja, ik heb geen geld oh. Ben bijna uitgeteld Gelukkig heeft de rijke vent gebeld Ja, dat zal wel Maar ja, ik heb geen geld Ben bijna uitgeteld Gelukkig heeft de rijke vent gebeld Of dat alles is Voor mij geen rijke vent hoor. He? Voor jou wel natuurlijk, maar voor mij geen rijke vent hoor. <laughs> nou, voor mij ook niet hoor. Nee? Nee, vind ik eigenlijk niet ik zo heel belangrijk. Ik ben een mooie rijke vrouw, zonder problemen. <laughs> Kijk okay, dat je niet? Nee. Oh, dat zal ik eens, zal ik eens opzoeken. Oké. Okay. Dat is wel leuk. Ja. Cornelia uh. Maria Helena Vink. Dat was de artiest die het zong. Connie Fink. Connie Fink, dus. Kulenborg ja, ja, ja. Culembor is geboren op 6 juni 1945. En dat is een Nederlandse zangeres en volgens mij is zij ook nog bekend van nummers als uh, Maak je niet dik dun is de mode uh, verder nog die toeteraar maar, oh, ja. Ja, ja, maar ik vond dit eigenlijk wel, wel leuker dus ik denk gewoon we doen dat eens even een uh, vrijgezel en het leuke was dat u daar ook nog even de stem van Frans van Duschoten op hoorde Frans van Duschoten bekend imitator en partner van uh, theaterpartner dan hè? want dan ga je weer dingen denken ja. um, theaterpartner van André van Duin natuurlijk in de uh, revues. Vink werd onder andere Bekend met de hit Possa Nova Boy uit 1968. De Toeteraar uit 1969. Maak je niet dik? Dun is de mode uit 1970. En Dansen is precies voor twee uit 1976. Ook speelde zij uh, in de revue uh, Bijblijven met André van Duin en Frans van der Schoten. Kijk eens weer. Connie Vink uh, was in de jaren 70 vooral bekend door de platen die ze maakte met het kinderkoor, de Schellebellen. Mm -hmm. Ja, en haar eerste optreden was in 1959 op de bonte vaste avond voor een katholieke vrouwengemeenschap. Dat had je toen nog, hè. En in mei 1963 werd zij voor het eerst op de televisie vertoond, of was zij voor de televisie te zien, in het programma eh, Toonladders. In 1968 deed ze mee aan het Nationale Zongfestival 1968 met het liedje Hey, moet je bij mij zijn. En in 1969 nogmaals met De Toeteraar. Ja, oké. Okay. Maar u hoorde dus het prachtige lied Vrijgezel. Connie Vink, die dus jarig is vandaag. Hartelijk gefeliciteerd. Hoera, Drieus, hoera, hoera. Ja, 73 is er 73 alweer, alweer. Ja. dat is nog niet te geloven. Ja, hè. Ja. 1945, 2018. Ja, dus de 73, 73 ja, kan ja, er niks ja, anders ja. van maken. Nee, nee, maar nou, wel laten het maar zo lezen dan. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Nou, laten we eens gaan kijken wat is er allemaal gebeurd. Uh, maandagavond was het hommeles in Zandvoort. Bij de politie kwam rond negen uur een melding binnen dat er een vechtpartij had plaatsgevonden op de Vlemingstraat met de hoek Mussenbroekstraat. Een van de partijen zou opzettelijk zijn aangereden, waarna drie mannen uit de auto stapten met gereedschap. Hierna ontstond er een gevecht tussen dit drietal en een ander drietal... en vielen er over en weer klappen. Toen de politie arriveerde was het trio met het gereedschap al gevlogen. En omdat alle mannen bekende van elkaar zijn... kon een 49-jarige man uit Haarlem in zijn woning worden aangehouden. Een 16-jarige jongen, een 49-jarige en 60-jarige man uit Zandvoort liepen door de vechtpartij Letsel op en hebben aangifte gedaan. De politie doet onderzoek naar deze vechtpartij... en komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben. Getuigen of personen kunnen hiervoor... dat is toch hetzelfde, getuigen of personen... getuigen kunnen hiervoor contact opnemen via 0900 8844... of natuurlijk anoniem, dat kan ook, via 0800 7000... In het gemeentehuis van Zandvoort is uh, gisteravond het nieuwe college geïnstalleerd. Burgemeester Niek Meijer wordt de komende vier jaar vergezeld door vier wethouders te weten. Joop Berensen van de oudere partij Zandvoort. Ellen Verheij de Haas van de VVD. Gert-Jan Bluis van het CDA. En Gerard Kuipers van D66. Voor Gerard Kuipers en Gertjan Bluis is het de tweede keer dat ze aanschuiven als wethouder in het college. En Berendse en Verheide Haas beginnen aan hun eerste termijn. Dinsdag 12 juni vindt de informatiebijeenkomst Zeker bewegen in Zandvoort van half acht tot negen uur plaats in de Blauwe Tram. Deze bijeenkomst is voor sportverenigingen en belangstellenden uit Zandvoort. Zeker bewegen in Zandvoort richt zich op meer bewegen voor 50-plussers. En iedereen is welkom. In Zandvoort is er voor iedereen de mogelijkheid om te bewegen van jong tot oud. En teamsportservice Heemdstede Zandvoort voert samen met KNamU, Pluspunt, De Prinsenhof en Hart het project Zeker bewegen in Zandvoort uit. Deze informatiebijeenkomst wordt de... Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt u geïnformeerd over het project en hoe u bewegen op recept kunt inzetten of daar een bijdrage aan kunt leveren. De aanpak is met name geschikt voor mensen die alleen wil sporten als het aanbod aan bepaalde voorwaarden voldoet zoals een veilige groep, deskundige begeleiding en dicht in de buurt. Voor meer informatie over het programma gaat u naar www teamsportservice.nl slash heemstede-zandvoort. Tot zover het nieuws. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Dierf en Dagelijks live. Wat is er GFM's aan de hand, Tussen 12 en 2 uur. Weer yeah. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Oh, wat heerlijk hè mensen. De zomer is weer volop terug in de regio. De zon schijnt op deze woensdag volop en het blijft heerlijk droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten en de temperatuur gaat stijgen naar een zomerse 26 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen schijnt de zon volop, maar aan het eind van de dag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Het wordt opnieuw zomers met temperaturen van 27 of 28 graden. Nou is dat lekker of niet mensen? Geniet ervan. Dit was het weerbericht volgens Rico Schreuder. Dat was het weer. Vierd zandvoort. Het liedje van de zaak. You kissed my head As you stood in the door And Then you said Confess, I agree All those days when I went through a phase Of missing the love that you bore In retrospect, it's something I can't neglect I was missing a love that not yours Wat een heerlijk muziekje was dat? Nou, met de lekker dingen. Ja. Nou. Oh. Ja. Wat. Ja, oh, dit was. Uh, I Must Confess van Everything But the Girl. Ja, gaat dit door? Nou, ja, meer, meer weet ik er niet over. Oh, meer weet je. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Nou, als ik het volgende item heb gedaan, moet je nog even een muziekje opzetten. Want dan moet ik weer even snel ompluggen. Ja. Want ik heb. Uh, Kijk, wij staan in dit programma helemaal nergens voor, hè? Dat, dat snap je natuurlijk wel. Wij gaan gewoon tot het uiterste om de luisteraars op een fantastische manier uh, geïnformeerd te houden. Daarom heb ik nu uh, live contact, dames en heren, met onze uh, correspondent in New York. En... Uh, die gaat ons nu iets vertellen. Hier is hij. Uh, kom er maar in. Uh, Ron. Goedemiddag luisteraars. Bij uh, CFM. Uh, mijn naam is Ron Gijzen. Uh, normaal gesproken doe ik altijd een stukje uh, cultuur. Bij CFM. Alleen ik ben uh, deze keer niet aanwezig. Ik zit in New York. Maar wat schept... Uh, wat, wat is natuurlijk wel wat leuk. Ik ben in New York. Uh, en ik sta nu op Broadway. En Broadway is in de Verenigde Staten de meest prestigieuze vorm van professioneel commercieel theater. En is... Internationaal tevens het bekendste genre van het Amerikaanse theater. De term Broadway verwijst naar een theateruitvoering. Meestal een toneelstuk of een musical. En voor een groot publiek gehouden in een van de circa 40 zalen met 500 of meer zitplaatsen. Gelegen in het, in het theaterdistrict van New York. Rond de straat Broadway op Manhattan. Nou, zoals ik al zei, er zijn ruim 40 grote theaters. Maar natuurlijk ook nog een heleboel kleine en uh, bijvoorbeeld in het Fontaine Theater speelt de Donner Mu uh, Donne Summer Musical. En in het uh, George Gershwin Theater speelt Wicked. Nou ze hebben natuurlijk nog een heleboel andere uh, interessante stukken om, om te zien en te beluisteren. Alleen u heeft er heel weinig aan. En uh, ja, voor mij is het ook veel te veel om uh, te zien en te horen allemaal. Dus waar ik er allemaal heen ga, dat weet ik nog niet. Uh, binnenkort ben ik weer terug bij CFM. En dan ga ik maar beter de, de regionale uh, culturele agenda uh, aan u vertellen. Want daar heeft u veel meer aan. Vanuit New York wens ik u een hele plezierige uitzending. En uh, tot de volgende keer, zou ik zeggen. Tot ziens. Nou, dankjewel Ron. Uh, dankjewel dat je eventjes uh, in de uitzending wilde komen. En ons even wat verteld heeft over Broadway. En Broadway, ja, u weet het. Vroeger heette dat gewoon de Breestraat. Want, uh, ja, de, die is net als in BVWijk, de Breestraat. Bf, ja, zo heette het vroeger. Goed, ik moet weer even snel ompluggen, Dolly. Dus als jij nog even een leuk muziekje ja, voor de mensen hebt, ja, dan... Uh, ja, ja, om in de musicalsfeer te blijven. Juik. Een hele oude. Oké. Okay. Fantastisch verhaal, natuurlijk. Uh, Hair the Musical, eind jaren 90... Negen... Eind jaren 60, een grote hitmusical over het hippie tijdperk en vooral natuurlijk ook een aanklacht tegen de, uh, tegen de oorlog in Vietnam. 1968, 69, zo'n beetje die tijd. En uh, ja, ieder zichzelf respecterend artiest moest in die tijd wel een nummer uit de her hebben om in ieder geval een hit te krijgen. was met Zen ook zo. Ja. Het, was, het was eigenlijk een beetje een progressief bandje wat uh, eigen nummers schreef. Hele mooie eigenlijk, hele goede eigen nummers schreef. Ja, maar die zeker. deden. Die deden ik doe het eigenlijk niet zo. En toen kwamen ze met uh, de cover van uh, de titelsong uit die musical. En dat was een knijter van Heert voor ze. Ja, absoluut. Ja. ja. ja, en, ja. Uh, ja en zeg ik, iedereen, uh, iedereen uh, die, die uh, nou, uh, bijna elk zichzelf respecterend artiest uh, deed wat we hadden. In Nederland hadden we bijvoorbeeld ook Bojura. Die had een prachtig liedje over Frank Mills. Ook mm -hmm. heel mooi. En uh, nou ja, we hadden Fifth Dimension met Let the Sunshine In. En Aquarius, wat allemaal uit, uit de her vandaan komt. Uh, er was ook nog een meneer, Good Morning Sunshine. Die, die een hit had uit die musical Nou, gewoon Heel veel mensen die gewoon Nina Simone natuurlijk met Ain't Got No, Ain't Got Life Ook Adair uh, Jazzpianisten die daar dus ontzettend Commercieel succes mee had Nou ja, zo was het leuk En dit was dus Zen, ja. lekker En voor mij een hele bekende band Ja? Ja, ik zat, ik zat Heel vaak bij de repetities In dat Amsterdam Oost onder de kerk Is dat zo? Ja, ja, dat is een ja groepie. Nee, ik was geen kroepie, oh, maar geen mijn, mijn oom die, uh, die speelde regelmatig mee. Oh. Die was drummer. Oké. Okay. Uh, dus ik kende al die jongens heel goed. Ja. Uh, hè, zoals een Sieber de Jong en, en, en Dirk van der Ploeg. En ja, uh, er was nog een, uh, een Wallenberg, kan ik me herinneren. En, ja. en nog een paar van die gasten. Ja. En dat waren ook allemaal een beetje uit dezelfde buurt kwamen ze. Ja. En in een later stadium is zelfs mijn vader nog manager geweest van deze oh, groep. Ja, zo, ja, leuk. ja, ja, ja heel dus, leuk. Jij ja. hebt daar een band mee. Absoluut. Dat ja. is een, toch wel een zen gevoel. Ja. ja. Een beetje zen, hè? Ja. Een ja. Ja. <laughs> beetje zen, allemaal. Ja. Oké. Okay. Nou. Artiest in het licht. Ja. Nou wat is dat allemaal? Het zijn er twee. Dat zijn er twee. Het is een duo: artiest in het licht. like like It's like Weer zo'n dame die, uh, waarvan je denkt van, goh, wie is dat? Best wel een aardig liedje. En uh, de naam van uh, deze dame is Leslie Carter. En zij werd geboren in Tampa op 6 juni 1986. -80. En uh, uh, ze overleed in Chautauqua, als ik het goed uitspreek. Chautauqua Quanti. County, dat ligt in New York... op 31 januari 2012. Ze is dus niet echt oud geworden. Um, Amerikaanse zangeres... Carter was de zus van uh, zangers Nick Carter... van de Backstreet Boys... en Aaron Carter. En in 2009 huwden ze met Mike. Samen hadden ze een dochter. Um, ze maakte de single Like Wow... voor de film Shrek... in 2001. Deze single was afkomstig van haar debuutalbum dat echter nooit werd uitgebracht. Eh, Carter overleed op 31 januari 2012... aan de gevolgen van een overdosis eh, medicijnen. Nou, ook niet eh, echt een gelukkig leventje mm, gehad, dus zo het Ja, hè? nee, zeker, Bart. Nou, ja, oké. Okay. Hoe oud is ze geworden? 26? Ja, 26. Ja, nee. of, of misschien net 27, dat is ook wat die club behoort. Magische leeftijd, ja. ja. Het zou zo maar kunnen. What? Even kijken of dat klopt. Ja, ja, even kijken. Even kijken of dat klopt. Even even kijken ja. of dat klopt. Ja. Uh, ze is geboren op 6 juni en ze is overleden op 31 januari. Nee, net niet. Hmm. Ze is net geen 27 geworden. Anders had ze bij de beroemde club van Brian Jones en Jim Morrison... en James Janis Joplin, Joplin en Jimi Hendrix gehoord ja, zo. Maar ja, dat ja. heeft ze net niet gehaald. Goed, nou, ik heb nog een... Um, Laatste artiest in het licht en het is vandaag haar sterfdag. En dat is precies een jaar geleden dat zij overleed. Deze fantastische dame die als kindsterretje al begon met het liedje Aldila... En daarna grote hits had met onder andere Andres. En ook twee keer meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Ah, eh, als het om de liefde gaat. En de eh, party is over. Heeft ze ook nog meegedaan. Maar ik heb dus, eh, een ander liedje. Een recentere, ja, een recentere plaat van haar gekozen. Want die liedjes die kent u natuurlijk allemaal. Het gaat natuurlijk om Kroepoekje. Zoals Jos Brink haar noemde. Uh, want zij presenteerde natuurlijk ook nog uh, veel uh, met Jos Brink. Uh, we dat. En ze had laatst ook haar eigen uh, televisiequiz. Was dat niet Showmasters? Ja, het was Showmasters. Uh, Sandra Remer. Dus. En het is vandaag precies een jaar geleden. En het liedje wat ik van haar wil laten horen. Dat heet Tijd. En het is nog mooi ook. Ik heb zo lang niet gedacht. Aan alle tijd die zo mooi is achteraf. Kijk naar de foto's aan de wand. Weer een dag, weer een week, weer een maand die ooit was. Wat gaat de tijd toch snel voorbij voor? Als ik zie hoe alles langzaam aan verdwijnt, er is niets wat ik kan doen, sla maar. liedje. En een, een wat recentere opname. Een van de laatste denk ik, zo'n beetje, van deze fantastische zangeres en presentatrice. En uh, dat ze behoorlijk succes gehad heeft, dat is natuurlijk duidelijk. Um, ja, ik zei het al, twee keer Songfestival, één uh, keer met, uh, met Andres en één keer zelfs Alleen. En eh, nou ja, ze had natuurlijk echt een grote hits met als het om de liefde gaat. En de eh, party is over en nog veel meer van het moois. En ze werd natuurlijk als presentatrice wereldberoemd in Nederland. Dat zij samen met eh, Jos Brink het programma Wed en Dat eh, ging doen. En Jos Brink noemde haar plagerig eh, zijn kroephoekje. En dat komt dan weer omdat Sandra in, van Indonesische afkomst was. Eh, ze werd eh, geboren in Bandung. Ja, in Bandung. En dat ligt in Indonesië tegenwoordig. Ze, had, uh, ze heet gewoon Sandra... en ze werd ook wel Xandra genoemd. Dat is ook nog een tijdje geweest. En uh, haar geboortedatum is 17 oktober 1950. En ze overleden, zoals ik al zei... op 6 juni 2017... in Amsterdam. Nou, dat is Sandra. En uh, ze wordt nog steeds gemist. Zullen we maar zeggen. Heb jij nog een timmerman nodig? Ja, wat dan? Heb je een carpenter ja. voor me aanbieden? Ja, de aanbieding? If I were a carpenter Tim okay. Hardin. Ja. Ja. Maar hij is het niet, dus ik heb er maar niks aan. Oh, nee, er niks aan. Nee. Uh, dat is ook wel jammer. Ik moet het echt hebben. Carpenter, a car you are a lady. Would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me? Carrying the pots I made, following behind me. Save my love for sorrow, save my love for lonely. I've given you my tomorrow, love me only. If I work my hands in wood, would you still love me? You answer me quick, Tim. I could. How could you above me? If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blobs, soft shoes? Save my love for loneliness, save my love for sorrow I've given you my onlyness, given me your tomorrow